Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Groningse plaats Baflo is bij een schietpartij een politieagent omgekomen. Een tweede agent is gewond geraakt. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Wel staat vast dat er een verdachte is gearresteerd. Rond deze tijd geven politie en justitie een persconferentie in Groningen. Er zijn berichten dat agenten in Baflo reageerden op een melding van huiselijk geweld en bij aankomst werden beschoten. De politie heeft de wijde omgeving afgezet en is bezig met een groot onderzoek. De Benefietavond voor Japan heeft 6 miljoen euro opgebracht. In de Amsterdam Arena keken 35.000 bezoekers naar optredens van Jan Smit, Nick en Simon en de toppers. En ook was er een vriendschappelijke wedstrijd tussen Ajax en de Japanse eredivisieclub Shimizu s pulse Het Rode Kruis heeft voor slachtoffers van de aardbeving en de tsunami Giro nummer 6868 geopend. De ingezamelde geld is onder meer bedoeld voor medicijnen en dekens en het bouwen van opvangcentra in Japan.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 Schalke 04 heeft de titelverdediger van de Champions League uitgeschakeld. De Duitsers wonnen thuis met 2-1 van internationale. Ook Real Madrid is door naar de halve finale. De Madrileënen versloegen in Londen Tottenham Hotspur met 1-0. De heenwedstrijden hadden de beide ploegen ook gewonnen. In de halve finale komt Real Madrid uit tegen Barcelona. En Schalke 04 neemt het op tegen Manchester United.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 ZFM ZFM Over het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. ZFM! De lentewind die waait, werd als moeler en je zwaaide. Was het moeilijk om te merken, dat ik de zoek, jij me toegries. Die ik toen ik weg reed. Ik deed mijn ogen dicht, ik zag nog je gezicht, maar ik was alleen